12 uur. NTO Radio 1. Met Frits Spits. Met Domweg Gelukkig in de taal staat Met directeur Daniel van Veen van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Over onder andere de hommage aan Herman van Veen. En met René Appel met de TNA van Vincent Bijlo. Bomaanslag in Egypte aan de vooravond van de verkiezingen. Nu in het uitgebreide NOS-journaal. Katrien Straatman. Bij de aanslag in Alexandrië, de tweede stad van Egypte... is een dode gevallen en zijn volgens hulpdiensten... drie mensen gewond geraakt. De aanslag was gericht tegen de hoogste veiligheidschef van Alexandrië, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld. Een dodelijke slachtoffer zou een politieman zijn.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 En uh, van alle arrestanten zijn er uh, nog uh, zo'n 35 over. Uh, en we zijn uh, nu precies aan het uitzoeken wie is waarvoor verantwoordelijk. En uiteindelijk zal er een beslissing genomen worden. Wie moet er langer blijven en uh, wie kunnen er alsnog naar huis. En dat wordt aan het einde van de middag bepaald.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 De situatie weer onder controle was, maar buiten keerde de, de agressie zich toch wel tegen de politie. Uh, dus de sfeer was grimmig en er werd vervolgens ook met stenen en flessen gegooid. Richting politie? Ja, richting de politie. Nou, dat wordt uiteraard niet getolereerd. En vervolgens is er ook een charge uitgevoerd uh, met politiehonden. Uh, daarbij is ook uh, gebeten en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in uh, één aanhouding. Wat wordt hem te lastig gelegd? Uh, dat is mij op dit moment niet bekend. Ik weet wel dat die persoon in ieder geval ook in het ziekenhuis aan uh, verwondingen is behandeld. En uh, ja, verder zal uit moeten wijzen wat hem te lastig gelegd wordt. Uh, de sfeer was grimmig. Kun je aangeven wat er aan de hand was? Waar, waar draaide het conflict om? Nee, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. We weten dat daar uh, binnen een, uh, ja, een roeierige sfeer is geweest. Uh, wat op een gegeven moment dus, uh, heeft geleid tot uh, een flinke vechtpartij tussen uh, veel personen. Hoeveel mensen daar uiteindelijk ook bij betrokken zijn, dat is mij ook nog onbekend. Maar in ieder geval ja, heeft dat buiten dus geresulteerd in uh, ja, toch wel uh, agressie tegen de politie. De politie van Maastricht in gesprek, in gesprek met L1.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 Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen oh, oh, hoe oh, het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Goedemiddag. U moet eens opletten hoeveel woorden we tegenkomen die voortreffelijkheid aanduiden. Niets is meer gewoon goed, het is altijd beter. Zo heeft een kruidenier de term delicieu geïntroduceerd. De en dat doen ze knap. Als ik de reclamespot zie van hun paasbrunch, dan loopt het water me in de mond... Heerlijk ben ik geneigd te zeggen, maar de bedoeling is dat ik delicieus zeg. Eenzelfde voorbeeld van een chic predicaat hoort bij de scholen van Nederland. Sommige daarvan zijn excellent... Ik mis de reclamespots nog op de televisie. Maar in gedachten zie ik leerlingen overijverig gebogen over hun werkstukken. Een vrolijke leerkracht die streng orde houdt, maar ook grossiert in complimenten. En het huiswerk niet bekroond met een 10 of een 9, maar daarbijna gekalligrafeerd excellent onderzet. Zoals het woord délicieux niet precies kan zijn wat het belooft, geldt dat natuurlijk ook voor het woord excellent in het onderwijs. Dat een kruidenier overdrijft is begrijpelijk. Van scholen verwacht je dat niet. ligt ook misschien iets anders. Maar misschien is het ook wel ergens goed voor. Het levert vast heel hoogopgeleide kruideniers op. Welkom in de taalstaat. MUZIEK Een shirt van vijand aan die komt nat op zijn werk. Ach, geen bijzonder geval, maar ook aan bij de haringstal. We mm, gaan erin met staart en al, dat maakt Nederland sterk. Je bent van vlees en bloed, je hoort erbij. Ach, mijn en Willemijn, hun fletje werd een beetje te klein. Een rijtjeshuis, dat leek ze wel fijn. Ze wonen nu naast mij. Ach, en is ik de trein? Vanavond ben ik waar ik wilde zijn. Ook oh, dat maakt Nederland fijn.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 samen, alles voor elkaar. We houden van de molen, de bloem, is zo so warm als boerenkolen. Bergers, bazen, zinterklaasen, hazes en beklaasen. De, de juichen, we barsten en, en we buigen. En hebben samen, alles voor elkaar. Er kan maar één soort mensen zijn. Dat vind ik zo'n leuk liedje van de drie Jezus. Afkomstig van hun nieuwste al album Nu uh, schreef het uh, zelf. Uh, ze zijn langzaam los aan het komen van dat beetje benauwde Volendamse idioom... en kiezen hun eigen weg. En uh, dat gaat ze goed af. Dit is de Taalstaat. We vervolgen onze gang door de Taalstaat. Straks even een verstild moment in Domweg Gelukkig in de Taalstaat. Poëtische padgrond van Nederland. Iedere straat in ons land verdient een gedicht. En u bent gul. Er komen er steeds meer. En het leuke is, jong en oud doen hier aan mee. Ik kreeg uh, van de week een gedicht van een meisje van 12 Komt ook nog aan bod. U kunt de kaart zien op nporadio1.nl slash de taalstaat. Ieder veertje op de kaart vertegenwoordigt een gedicht. Straks de straat en het gedicht van Kees van Velzen... Uit Leiden. Daniel van Veen is hier. Hij is directeur van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dat begint maandag. Het brengt als eerste een hommage aan Herman van Veen. De TNA van Vincent Bijlo wordt besproken door René Appel. Waar is de mensheid in godsnaam mee bezig, vraag ik me wel eens af. Ja, wie vraagt zich dat niet af trouwens? Roos de Bruin is hier namens onze taal, zit achter het taaloket. Er is een vergeetwoord, er is een week dicht... maar nu is de taal van het nieuws van deze week woord van de week. Het was de week van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Misschien heeft het woord van de week daar wel iets mee te maken. Ton Den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Goedemiddag, Ton. Dag, Gert. Nou, laten we het ja, horen. Ja, het klopt inderdaad. De verkiezingen hebben in ieder geval geleid tot een, een, een nieuw woord: het woord bakfietsstad. Dat stond afgelopen donderdag prominent op de voorpagina van de Volkskrant. En ik denk dat we dat moeten interpreteren als een stad met uh, relatief veel hoogopgeleide, welgestelde, progressieve, klimaatbewuste, uh, jonge bewoners. Dus mensen die uh, kinderen hebben vaak en die uh, per bakfiets naar uh, school vervoeren of ook naar de winkel en zo. Hè, zogenaamde bakfietsouders. Hè, dat woord bakfietsouder, dat bestond al. Uh, en uh, eigenlijk is dus een bakfietsstad een bakfietsouderstad. Ja. Ja, het was mij ook al opgevallen. Ik heb het er ook al net even over gehad in het vorige uur. Uh, het is een prachtige vondst, hè, dit. Bakfietsstad. Ja, het is inderdaad een heel mooi vondst. Hoewel ik vanochtend in de Voskant las... dat er ook wel wat kritische noten over gekraakt waren uh, bij de voorstand Dat oh. de voorstand dit woord zo uh, prominent op de voorpagina had gezet. Sommige mensen vonden het toch een beetje denigrerend, geloof ik. Maar het is inderdaad een heel mooi vondst. Het, is een, uh, uh, ja, het zegt iets over de inwoners uh, ja. van zo'n stad. En het is een metafoor. Dat is altijd mooi. Ja, blijvertje, denk ik. Ik weet het wel zeker. Ja, dankjewel, Ton en Boon. Op maandag, woensdag en vrijdag... is het taalteam te horen in Spraakmakers. De afgelopen week klonk dat zo. Het taalteam van Spraakmakers. Frank van Pamelen. Afgelopen vrijdag is Starik overleden. Hartstilstand, 59 jaar plotseling. En vandaar als eerbetoon aan de poëzie... aan de verbeelding van de taal Starik. Al het zaad wordt door de vogels opgevreten... De kersen, onrijp van de boom gestolen. De pruimen doorwormen doorboord. Appels met zwarte vlekken aangestoken. Lieve vis in de vijver, door een reiger vermoord. Er is niets voor mij over. Zelf iets oogsten... Ik kan het vergeten. De slakken hebben zelfs de kool gegeten die ik helemaal niet lust. Ik zie de strijd en slaap gerust. Jan Beuving. De lijsttrekkers die waren gewapend met one-liners en vreemtaal. En ik twijfelde of dit er een was van Kees van der Staaij. Ik weet ook niet hoe het komt, maar het valt mij op... als ik in <laughs> Ierseke kom, of in Genemuiden of in Barneveld... dat waar veel SGP is, is weinig bijstand. Ja, vind ik buitengewoon geestig. Zeker van tevoren bedacht was deze zin van Lilian Marijnissen. We zien hier vanavond weer een mooi staaltje. Buma voor de bune. Ja, mooi met die alliteratie. Je hoort de brainstormsessie die er aan vooraf is gegaan. <laughs> er doorheen, Buma voor de bune. Net als bij Toenahankouzu van Denk. Bij die groepen moeten we het niet meer hebben over integratie... maar over acceptatie. Ja, dus hier geen, uh, geen alliteratie maar rijm. Geen integratie maar acceptatie. Frits Spits. Staalheffing lijkt van de baan. En dat is goed nieuws voor Tata Steel. De reactie van de directievoorzitter Theo Henrarch van Tata Steel. Dit is een ijzersterke beslissing. Het is een ijzersterk resultaat. Ja, dat staat aan mijn hart natuurlijk. Hè. Logisch, ook de directievoorzitter van een taalconcern... noemt ma maatregelen ijzersterk. Tot twee keer toe. Je snapt dat zijn vocabulaire is gesmeet... in de hoogovens van Tata Steel. De meest veelzeggende quote van de week. Deze week was de vijveren met taalvissen goed gevuld. We hadden vaak beet, maar zoals altijd is er eentje... de zwaarste, de mooiste, de duidelijkste, de meest sprekende. Hij kwam uit, eh, niet uit de mond van een politiek... Professional, maar uit die van een inwoner van Enschede. Hans Verhaar is de naam. In een gesprek met Winfried Bajens vertelde hij dat hij voor het eerst in zijn leven niet is gaan stemmen. Naar zijn mening zijn de lokale partijen veel te groot geworden. En dit is, zegt de heer Verhaar, daarvan het gevolg. De weg naar Den Haag het wordt nu nog steeds langer. Ja, met dit korte zinnetje, de weg naar Den Haag wordt wel steeds langer... vertelt hij een heel verhaal. In de eerste plaats dat al die lokale partijen het moeilijker maken... om door te dringen in het Haagse bolwerk. Er zijn geen directe lijnen meer van, door die uh, lokale partijen... met de Haagse politiek. En in de tweede plaats betoogt hij daarmee impliciet... dat je Den Haag nodig hebt om echt iets voor elkaar te krijgen. Hij acht de lokale politieke partijen daar blijkbaar niet toe in staat. Zo weinig woorden en zoveelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. De coöperatie De Laatste Wil wil het voor haar leden mogelijk maken... om poeder te kopen waarmee ze op een gewenst moment... een eind aan hun leven kunnen maken. Daar heeft de OM nu een stokje voor gestoken. De OM gaat onderzoeken of De Laatste Wil een criminele organisatie is... die hulp biedt bij zelfbetoding. Petra de Jong van de coöperatie wekte in Nieuwsuur de indruk... dat het OM zich schromelijk vergiste door deze stap te zetten. Immers het gaat hier, zo betoogden ze... om het recht op zelfbeschikking van de leden. Marielle Tweebeke vroeg zich af of mevrouw de Jong zich niet verantwoordelijk voelde... voor de zelfdoding van een 19-jarig meisje dat dat poeder had ingenomen... en via de laatste wil van het bestaan van een dergelijk poeder had vernomen. Mevrouw de Jong antwoordde dit. Ik vind dat we die oplossingen moeten gaan zoeken. Dat we de discussie met elkaar daarover moeten aangaan... van hoe we dat kunnen aanpakken met elkaar... Ja, schaf dus niet rechtstreeks antwoord. Samen naar een oplossing zoeken, dat zei ze. Dat is geen antwoord, dat is niet zeggend. Mevrouw de Jong had dit eh, als neveneffect natuurlijk moeten zien aankomen. Daar hadden ze allang zelf een oplossing voor moeten bedenken. Maar misschien is die er niet. Of ligt de oplossing misschien in de aanvaarding ervan... dat het vervullen van deze wens, gezien alle consequenties... gewoon onmogelijk is. Het poeder is er wel, maar de vraag is of de samenleving het zal slikken. De Taalstaat, het loket. Top voor al uw taalkwesties, ons adres taalstaat.kro-ncrw.nl. Afke Bosselaar verbaast zich bij het televisieprogramma De Tafel van Taal over deze vaste zin van presentator Thomas van Luin. Jullie spelen in principe om de beurt. Tenzij jullie gebruik maken van een troef. Omste beurt, daar gaat het om. Uh, het gaat afke om het woord omste beurt. Volgens haar is dat fout. Ik heb geleerd om de beurt. Uh, zo schrijft ze ons. We leggen het voor aan Roos de Bruin. Uh, dag Roos, uh, goedemiddag. Hallo. Van de taaladviesdienst van Onze Taal. Is het echt fout om te zeggen: jullie beantwoorden de vraag omste beurt? Uh, nee, het is niet echt fout. Tenminste, je kunt zeggen: uh, de woordenboeken vermelden omste beurt. Dus het kan, hè, dus dat hoor je vaak. Maar er staat wel bij informeel. Dus het is informeel spreektaalgebruik. Ja, gebruik. ja. En, en dat onderscheid, dat, dat kun je natuurlijk heel, heel, heel vaak maken. Dat komt veel meer voor. Ja, hè, dus wie, wie voor ons de beurt kiest, maakt echt razendsnel een, een beslissing om een informele variant te, te kiezen. En ja, misschien gaat dat bij de tafel van taal wel ook een beetje bewust. Hè? Want wat gebeurt er als je iets als omstebeurt gebruikt? Je krijgt een wat lossere, eh, informelere sfeer. En misschien is dat wel eh, min of meer bewust... Om de, om, de, om de deelnemers een beetje los te laten komen. Hè? Maar dus dat, dat hoort ook bij je taal. Hè? Dus op, je kiest eigenlijk razendsnel een vorm die bij de situatie past... Heb je voorbeelden van dat informele taalgebruik? Er ja, Zijn het talloze. Hè? Dus, dus of je zegt wacht even, of je zegt wacht even. Of dat je zegt we moeten het allemaal met elkaar doen. Zoals die mevrouw net. Of dat ja. je zegt allemaal met elkaar jongens. Je maakt dus razendsnel een keuze. Ga ik afstandelijk zijn en netjes zoals het hoort? Of, of kies ik voor de meer ja, gezellige vorm? Ja, ja, En als je die meer gezellige vorm kiest, dan, uh, dan wordt het wat gezelliger ook in, de, in, in, de, in het gesprek dat je voert. Ja, nou ja, dat hoop je wel. Maar aan de vraagsteller uh, merk je al dat niet iedereen uh, ja, dat, dat gezellig opvalt, nee. of dat leuk vindt. Dat en zich uh, misschien ook wel verbaast in een programma over taal, de tafel van taal, dat het juist daar gebeurt. Ja, ja dat zou kunnen. He? Dus misschien dat uh, de vraagstelster uh, vindt, op tv moet je eigenlijk de nette vorm kiezen en in een taalprogramma helemaal, hè. dat zou heel goed kunnen. Uh, maar ja, ik vind het juist wel leuk dat juist in een taalprogramma wordt gekozen voor de meer ja, informele ja, ja. vorm. Het maar het is een smaakkwestie. Het is misschien ook wel het aardige van taal dat zoveel kan en zoveel mogelijk is. Dat er zoveel varianten zijn te, be, uh, te bedenken op, op, op, op woorden als uh, uh, wacht eens even of uh, wacht even of wacht even. Ja, of om het echt spelen. Of, uh, oh ja, ja je, hebt, je hebt heel veel informele vormen. Ja. Ik heb het er net nog naar mijn zus. Haal jij moeders... Met Pasen. En ik, ik zou nooit, haal jij moeder met Pasen. Ik zou dat niet. Maar waar komt dat moeders dan vandaan? Je hebt toch één moeder? Ja, nee, het is, het is een soort, soort uh, informele variant van moeder, moeders. Het, het is gewoon gezelliger. Ja, ja, Haal jij moeders even op. Ja. ja. Nou, Roos, goed dat je er was. Heeft u vragen voor uh, Taaloket? Taalstaat. karo ncvnl Gelukkig in de Taalstaat. Was u afgelopen week domweg gelukkig in uw gemeente. De uitslag van de raadsverkiezingen daar gelaten. De trots die veel mensen voelen over hun stad of dorp is alom aanwezig. In Domweg Gelukkig in de Taalstaat is deze week Kees van Velzen te gast. Hij stuurde gedicht in over zijn straat in Leiden. Dag meneer Van Velzen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat om de Hooglandse kerkgracht in Leiden. Midden in het centrum heb ik gezien op de kaart. Uh, wat voor straat is het? Omschrijf het eens. Het is een statige straat met uh, sinds 2005 een mooi middenstuk met gravel en uh, vleugelnootbomen. Vleugelnootbomen? Caucasische vleugelnootbomen, ja. En hoe zien die eruit? Uh, het is een dicht bladerdek, uh, snel groeiende bomen, want ze zijn nu al... Uh, uh, vrij groot. Ja. En uh, ze hebben, als ze in bloei staan... lange katjes van 15 centimeter tot 45 centimeter. En ze kunnen heel groot worden. Dat is in Leiden, in de Poststraat. Ik ben er nog nooit geweest. Daar schijnt er een te staan die uh, 150 jaar oud is. En een doorsnede heeft van 5,5 meter. Dus ik ga gauw kijken. Want ja, ja. En, en waar, hoe komt die aan de naam Vleugelnoot? De, de, als ze in bloei staan... en uh, dan zitten er nootjes met, want het is een walnootsoort... Aha. met twee vleugeltjes eraan die helikoptersgewijs uh, ergens naartoe gaan. Ik zit helemaal vol, uh, meneer ja. van Velsen. Ja. U, u woont ook in die straat, in die ja. uh, Ho kerkgracht ja. in, uh, in Leiden? Woont u daar al lang? Uh, alles bij elkaar in een jaar of vijf. Ik heb eerst aan de overkant gewoond namelijk. Uh, en ik woon nu in de, drukkerij van, de voormalige drukkerij van Eduard Eido die rond 1890 uh, opgericht is. En daar tot uh, in de jaren 50 van de vorige eeuw uh, werkzaam is geweest. Met 44 mensen in het gebouw. En hoe komt u aan zo'n prachtig gebouw dan? Uh, hoe heeft u dat van elkaar gekregen? Er zijn appartementen in. Het is het heel lang Aha. een kraakpand geweest. Het is het oudste, langdurigste kraak van Nederland. Tot 2004, geloof ik. Ja. En toen is de Leidse architect Hans Bakker daar appartementen in gebouwd. En het hele gebouw gerestaureerd. Ja, uh, dat u het een, uh, een, een mooie gracht vindt, die Hooglandse kerkgracht, blijkt uit uw gedicht. Dat willen ja. wij nu heel graag van u horen, meneer Van Velzen. Graag. Thuis. Elke dag, elk uur toont zij haar pracht te leiden, de Hooglandse kerkgracht. Twee kerken, een hofje, een weeshuis en een winkel. Al eeuwenlang schallen klokken en stemmen op langs de gevels. In een bocht buigt zij zich om de burcht, met haar rug naar de oude Rijn. Ze lonkt naar de nieuwe, maar de kerk stuit haar drang met pinakels en een ontzaglijk raam. De vleugelnoodbomen neigen naar elkaar en rijken naar de vensters. In lente en zomer dekt een bladerdeken de gracht met groene pracht. Enkele huizen hebben namen. Emmaus, het land van belofte, Kikkerberg. Weinigen weten waarom. Om de drukkerij van Eido weer klinkt nog het geluid van de drukpers. Het gesis van stoom en de stemmen van mannen en kinderen die daar werkten. Of je over de Kerkbrug, van langs de Oude Rijn... of vanuit de Koppenhink, de Waai- of Moriaanstig komt... altijd kom je thuis... Meneer Van Vels, heeft u nog meer gedichten? <laughs> u leest het echt prachtig voor. En Maus, uh, die, die, die, die huizen hebben, die hebben namen. En Maus, het Land van Belofte, Kikkerberg. Waar, kom, waar komt dat vandaan? Maus en Maus, uh, een Oude Testament. Ja. En, of Nieuw Testament, nee. En Gangers. En het Land van Belofte is Oude Testament. Ja. Dat is wel een interessante naam, want het uh, is eigenlijk een gevelsteen op de nieuwe beestenmarkt in Leiden. Er is een buurt gebouwd in de 16e eeuw... om uh, arbeiders uit uh, Vlaanderen en Wallonië te trekken... voor de textielindustrie in Leiden en de lakenindustrie. En uh, daar had je die in het land van belofte... want zij dachten dat Nederland het land van belofte was. Dus zo'n en... dus hele staat... Uh is geschiedenis. Ja, ja Daar bent u zich ook bewust. Van, ja, ja, als u nu ja. daar woont. Ja. ja prachtig gedicht. Uh, meneer Van Velzen. hartelijk dank voor het voorlezen. Wij zetten hem op uh, onze poëtische plattegrond van Nederland. Hoort u het? Ja, ja, hij staat erop. Uh, u kunt het uh, terugvinden op radio... Uh, nporadio1.nl slash de taalstaat. Prachtige kaart van Nederland. Allemaal veertjes. En als u die aanklikt, dan plopt zo het gedicht uh, naar voren. Er staan ook al de gedichten op die nog niet zijn uitgevoerd. Uitgezonden, maar iedereen komt aan de beurt. Maar uh, de, toeloop, de toestroom is zo groot. Dat is, uh, uh, het heeft ons uh, uh, overdonderd. Wij vinden dat prachtig. En uh, blijft u zo ook schrijven. Want uh, voordat alle straten in Nederland bezongen zijn... zijn we nog wel even bezig. U kunt de Poëtische Landkaart van Domweg Gelukkig in de Taalstaat... dus bekijken via www.radio1.nl. de Taalstaat. Die man wat wacht voor die statie, wacht in die reen zonder sambré. Met de lompe, slompe, postie, tulpen, loop hij in en weer, en op en neer. Boem, boem, slaat zij hard, boem, boem, dit is kwart, boem, boem, dit is kwart voor zeven. Het zij toch vergeet dat ons zou gaan eet, en dan, daarna, en dan, daarna. Boem, boem, boem, waar blij jij? Blij jij nou, boom, boom, boom, liefdeskat. Boom, boom, boom, ik wacht op jou. Het de laat hand, slaap die bus pas. Mijn stoel op met die verkeerde schoenen aan. Kijk, toen nog een oproep van mijn pa. Wat zei mijn sessie? Gaan de baba, hé, kon jou niet bereiken? Lief dat jij gewacht hebt in mij niet. Laat staan, het niet, laat staan. En liep heen en heen, maar heen en weer Boem, boem, sloeg mijn hart Boem, boem, het was kwart dat toch. Uh, Herman van Veen, niet voor niets wordt er een hommage aan hem gebracht tijdens het uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival, aanstaande maandag, boom boom ontvluchten, heette dit Afrikaans in een uh, muzikale, textuele dans met het Nederlands. Uh, hij nam het op in 2002, aanstaande maandag dus, dat, uh, die hommage, daar ga ik zo meteen over praten met Daniel van Veen. Uh, mevrouw De Lange uit Diemen, goedemiddag. Ja. Ja, goedemiddag. Ja, Margrethe Lange is het hoor, niet De Lange. Oh, Margeet Lange. Ja, ja, sorry. De Lange klinkt ook wel, maar uh, in dit geval ja. uh, slaat het nergens op. Ja, hè? ja, uh, ja. <laughs> uh, uh, welk vergeten woord heeft u geadopteerd? Uh, ik heb geadopteerd het woord ophemelen. Ah, en uh, kunt u mij een mooie zin voorschotelen waarin dat woord figureert? Eh. Uh. Nou, ik kom er nog van heel vroeger uh, tijdens onze gesprekken aan tafel met mijn ouders. Dat mijn moeder of dat mijn vader altijd zo zat van... Uh, maar zit hem niet zo op te hemelen. Ja, niet zo te prijzen. En, uh, hè? Precies, maar uh, ja, je zou nu kunnen zeggen... Uh, die jeugd van dit geworden gebruikt dat woord natuurlijk niet. Het, is, uh, ja, het gaat een stap verder dan opscheppen in mijn ja. in mijn ogen een negatief hoort. Um... Ja, het, het is een soort adoratie van iemand. Um, iemand op een bepaald voetstuk zetten. Um, en het gaat zo ver dat het uh, niet meer geloofwaardig is een, is. een beetje overdreven. Als je zegt, uh, ja. ja, een beetje overdreven. Maar goed, uh, u wilt ja. toch uh, dat het gehandhaafd blijft. Dus uh, u, ja, u, u ja. wacht een uh, mooie taak. En uh, u heeft het in kommelvolle omstandigheden aangetroffen natuurlijk. En ik hoop dat u het uh, goed ja. verzorgt, zodat het weer... Uh, ja. Een, een, een, heel ge, een heel goed en voorspoedig leven gaat leiden. He? Dank u wel. Ja, ja, ja. Nelleke Noordenvliet selecteert te vergeten worden. Dat doet ze met een ruim hart en veel liefde voor de taal. Ons adres is taalstaat@kro-ncrv.nl. Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op Radio 1. Daniel van V. mocht twee jaar geleden proefdraaien. Vorig jaar was hij het echt helemaal. Directeur van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, een festival uh, dat groter en groter wordt nu zelfs een deluxe variant kent. Opvallend is bijvoorbeeld de afsluiting dit jaar met de Avond van de Kleinkunst, waarin naar een idee van onze eigen taalstaatredacteur Lennart van Dijk, Nederlandstalige liedjes een vervolg krijgen. Dus hoe gaat het nu verder met Annabel? Of met Anne van Herman van Veen? En die laatste naam zet ons weer op het spoor van de openingsavond van het Festival Maandag. Een hommage aan Herman van Veen. Dag, Daniel van Veen. Ik zeg maar. Maar meteen geen familie hè? Uh, uh, dat, worden, dat worden drukke dagen. Is het ook een feest van de taal, dit uh, Amsterdams Kleinkunstfestival? Ja, het, het is het feest van de taal en ook van muziek, van kleinkunst. Dus die combinatie die zal de komende drie weken uh, langskomen met jonge uh, artiesten, uh, toptalenten en gerenommeerde makers, zoals dat zo officieel mooi klinkt. Ja, ja. Hoe, hoe belangrijk vind jij taal uh, als je het hebt over kleinkunst? Nou, taal is de zeggingskracht van een artiest op een podium, waarmee hij toch een reflectie kan geven... op een gevoel of op iets een, wat hij wil vertellen. Vaak is dat in de vorm van een lied. Um, en daar zit natuurlijk zo zoveel breedte in, in taal. Uh, en in een lied kan je veel meer woorden kwijt, volgens mij, die, die je... Uh, zeggend niet kan zeggen. Ja. <laughs> klinkt een beetje kritisch, maar uh, het is natuurlijk heel rijk aan taal. Ja. Er eens geschiedenis en ook wat jonge mensen uh, ja. hedendaags maken. Ja, uh, vorige week is die uh, box van uh, Nederlands Hoop gepresenteerd. Een fantastische box met uh, al hun optredens en hun liedjes en zo. Dat is een, uh, dat is een onuitputtelijke bron van vermaak. Uh, heb ik inmiddels al ontdekt ja. bij het uh, doorploegen uh, van al dat uh, uh, materiaal. Maar uh, als, als je de taal van, van Freek en Bram, bijvoorbeeld met met cabaretiers van nu. Is er dan veel verandering? Is, is, wordt er nu een ander soort taal gesproken uh, op de podium? Uh, of of ja, zou je dat, dat niet is een zo durven vraag. Want eigenlijk, zij waren toen ook al baanbrekend... eigenlijk in hun taalgebruik. Hè? Dus ja. ze zetten zich af tegen die uh, generatie voor hen. Uh, en eigenlijk is dat materiaal nog steeds heel actueel... en goed luisterbaar. En jonge mensen die... Uh, nou, die, die invloeden zitten misschien ook vooral in de muziek, denk ik. Zoals Kirsten van Theij nu genomineerd is voor de Arnie M. prijs. met dat liedje Meisjes. Dat heeft al zo'n moderne sound. Ja. Uh, en veel bijna een rap, hè? Bijna, ja, en veel artiesten werken ook met, met popmuzikanten uh, samen... waardoor dat, dat uh, metier of dat, ja, die, uh, die vorm eigenlijk veel breder wordt. Ja. Je hebt zelf ook ooit aan cabaret gedaan, hè, Daniel? Ja, ja. ja en dat is... Uh... Uh, uh, een treurige doodgestorven. Nou, dat nou, ik zeg niet terug, maar is in schoonheid gestorven. Ja. Ja? En waarom ja. ben je mee gestopt? Nou, ik wilde heel graag zelf ook een programma maken. één avond van het programma. En toen ik de eerste voorstelling had gespeeld. Toen dacht ik, nu heb ik het gedaan. En daarna ontbrak mij echt iedere uh, vorm van doorzettingsvermogen. eigenlijk Om het hele land af te gaan en om dat steeds opnieuw te vertellen. Uh, dat is zo knap dat artiesten dat hebben. Ja. En ik bedacht heel veel concepten en uh, waarin andere artiesten schitteren. En daar werd ik eigenlijk, word ik veel gelukkiger van. Dus ik speel niet meer zelf. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee. <laughs> maar ik geef dus andere mensen een podium. Een van de mensen aan wie jij een podium geeft... is Herman van Veen. Niet alleen tekstschrijver dus. Uh, maar uh, wat, wat kun je zeggen over zijn teksten? Um, nou, ten eerste... het is een vakman. Puur sang, denk ik. Herman van Veen is... het is zo precies in taal... in wat hij wil zeggen minimaal, minimalistisch zou ik het noemen soms. Ook in de muziek is het heel gedoseerd. Hoe hij het brengt is vaak heel liefdevol. Alsof hij ook heel dicht tegen de microfoon aanzingt, Alsof hij het helemaal voor jou brengt. En dat is... Ja, ik ken bijna geen grotere vakman dan hij. En ik had zijn voorstelling gezien in Carré in december. En dan staat hij echt op het toppen van zijn kunnen. Zoveel energie op zijn 72-jarige leeftijd. staat hij zo... Ja, een heel liedprogramma te brengen naar mensen... alsof, dat, alsof het hem dat geen moeite kost. Ja, dat is, het, is, het is een unieke kwaliteit die hij heeft. Aanstaande maandag worden liedjes van hem uh, vertolkt... door uh, Claudia de Brij, bijvoorbeeld, Paul van Vliet. Rosenberg trio is er. Dichteres Judith Hertzberg ja. zal er zijn. Um, en een van de liedjes die uh, wellicht aan bod komt, is dit. Hij is mijn show. Heeft de woorden nu. Zo is hij geboren, zeggen. Hij, hij is mijn jogger, zeggen ze. Dat staat op zijn laatste album, ja. Vallen en Opstaan. Um, Vallen of Springen. Ja, of Springen, sorry. Uh, uh, en hierin uh, onderschrijft hij eigenlijk wat jij net zei. Dat hij minimalistisch is. Ja. Dat zijn woorden heel precies zijn. Um, en wat zou je er nog meer over willen zeggen? Nou, bijvoorbeeld hij is me choggen zeggen ze. Daar zit al zoveel in. En het gaat natuurlijk over iemand anders. En dat, dat, wie is dat dan? En dat ontvouwt zich heel langzaam in dat lied. En dat heeft dan de laatste zin. En misschien is er dan niemand op de wereld gelukkiger dan hij. En in dat woord misschien zit ook weer zoveel ruimte. Dus hij, hij, geeft het, hij stuurt het een kant op. Alleen hij laat heel veel ruimte voor de luisteraar over. Om, om, om er een mening over te vormen. Ja. Dat vind ik dus heel precies verwoord. Ja, ja. Uh, nou, maandag uh, gaan we dat zien. Uh, de hommage aan Herman van Veen. Als iemand het verdient, is hij het wel natuurlijk. Uh, is hij ook de man die jou naar het theater heeft gelokt? Dat was Toon Hermans. Toon ja. Hermans? Toon Hermans, ja. Ja, toen ik uh, kind was, toen zag ik in de krant staan dat Toon Hermans optrad in Carré. En toen had ik mijn moeder gevraagd, uh, mag ik daarheen? En zij zei, als jij zelf belt naar de Carré-lijn en je, je komt er doorheen, dan mag het. Toen heb ik de hele middag op zo'n draaitelefoon nummer van Carré gebeld. We wonen in Breda, dus uh, zo, nou, uh, heel lang bellen naar Amsterdam. En uiteindelijk was ik er doorheen. Toen hadden we twee plekken bovenin in Carré, en toen uh, ben ik daarheen geweest... ja, die stem en dat, dat die mensen zo lachen om zoiets kleins... dat, dat was zo magisch. Ja. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen uh, heb ik daarna nog uh, gitaarles gehad van Benny Ludeman... de gitarist van uh, Toon Hermans. dat was toeval. Ja. En toen ben ik later ook nog in Carré gaan werken... en toen zat ik zelf achter die uh, kassa, achter de reserveringslijn... Oh, ja. daar heb ik uh, twee zomers vakantiewerk gedaan... Dat heb ik enorm enorme best gedaan om zoveel mogelijk mensen te helpen. <laughs> om goede plekken te krijgen. Dat je weet hoe, hoe mee, lastig ja, dat hoe, is. Hoe, hoe lastig en het heb lastig. je uh, Toon Hermans ooit nog zelf uh, ontmoet? Nee, dat heb ik nooit ontmoet. Nee. Ik heb toen wel aan Benny gevraagd of ik mee mocht... Maar toen mocht ik wel mee naar Amsterdam rijden. Maar toen werd ik, <laughs> toen ben ik bij de tram afgezet. En toen, uh, omdat mijn oma daar dus woonde. En uh, nee, ik, ik, ik heb hem helaas dus nooit ontmoet. Nee, nee. Nee. Maar de traditie van Toon Hermans. En de traditie van het cabaret Nederlands Hoop. Hebben we genoemd Herman van Veen. Gaat door in het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Er komen de jonge talenten voor de Wim Zonneveldprijs, prijs. Arnie M. prijs. Uh, zes liedjes genomineerd. Ja. Um, die worden 15 april volgens mij ja, 15 uh, wordt april de winnaar bekendgemaakt. Uh, ik wil helemaal geen invloed uitoefenen op wie dan ook jureert, want dat kan ook niet meer geloof ik. Hè? Uh, maar wij hebben wel een voorkeur van het programma De Taalstaat. Ik hou me geheel neutraal. Ja, jij houdt je geheel neutraal. Van de zes liedjes vinden wij dit het mooiste. Dank voor je komst.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 Van Adel. I exactly. Mogen laten horen aan u. Dat beschouw ik als een groot voorrecht. Wende van haar album Mens. Eh, tekst van Joost Wageman. Je had dat eh, gevraagd aan haar of zij daar muziek op eh, wilde maken. Heeft ze gedaan. Dat heeft ze gedaan nadat hij al was overleden. En eh, het staat op haar album. Vorige week was zij te gast hier. En voor alles is genomineerd voor de Arnie M. TNA van een BNR. René Appel. Hij brak begin uh, jaren negentig door als cabaretier... en hij staat nog steeds op de planken, maar hij is ook columnist, schrijver... en dichter en schuift regelmatig aan bij radio- en tv-programma's. Oh ja, hij is blind. Ik heb het over Vincent Bijlo. René Appel, taalwetenschapper en schrijver... heeft zich over het taalgebruik van Vincent Bijlo gebogen. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Uh, je wilde graag hiermee beginnen. Ik heb deze, deze heb ik opgenomen op, op 30 augustus van dit jaar. Moet je zo. Weet je ook eens wat het is als je geen flitsen ziet. Ja, ja uh, komt uit de documentaire Ik Hoor Alles van vorig jaar. Uh, wat doet hij hier, uh, René? Hij uh, speelt met zijn geliefd onderwerp geluid. En zicht staat er tegenover. Uh, hij, Laat heel mooi zachtjes een geluid opkomen. En dan plotseling een enorme knal tijdens een, zijn cabaretprogramma. En de mensen in de zaal die schrikken echt enorm. en zeggen ook, die zag je niet aankomen. Hè? Hij verkneukelt zich er als het ware over. En dat doet hij op een prachtige manier. Uh, hij begint trouwens dat, dat stukje tekst met zo'n typische mooie spreektaalconstructie... Die we allemaal gebruiken, die bijna iedereen gebruikt... en waar zelden uh, de aandacht op wordt gevestigd... dat is, ik heb deze bijvoorbeeld, deze heb ik opgenomen. Ik heb deze bijvoorbeeld, deze heb ik opgenomen. Ja, wat is de constructie daarvan, René? De constructie is dat je een zin begint... die niet afmaakt en opnieuw begint... maar dat je een andere syntactische structuur hebt. Want ik heb deze, bijvoorbeeld. Deze heb ik. Aha, ja, dus dat is andersom. Dat is andersom, omdat je het... Uh, uh, hier het leidend voorwerp. Deze... komt voorop. En dan is... De volgorde tussen het onderwerp en het persoonlijk voornaamwoord wordt omgedraaid. Maar die constructie die komt heel veel voor in gesproken Nederlands. En heb je daar een verklaring voor? Hoe komt dat? Nee, dat is niet altijd te verklaren. Uh, waarom mensen die spreken nu helemaal niet altijd vloeiend. Ze gaan niet van het begin van een zin keurig woord voor woord... syntactisch onderdeel na syntactisch onderdeel naar het einde toe. Ze hernemen vaak iets op een andere manier en dat gebeurt hier. Waar is de mensheid in godsnaam mee bezig, vraag ik me wel eens af. Moeten ze, zo willen ze bijvoorbeeld in Nieuwegein... 4000 bomen gaan kappen om te bezuinigen op het onderhoud. Nou, volgens mij doen ze het gewoon om de wethouder van Milieu... wat gratis open haardhout te bezorgen. Dat is uit zijn begintijd, eh, René, op het Amsterdamse we hebben het er net over gehad, gerenommeerd festival... in 1991. Wa waarom wilde je dit laten horen? Natuurlijk in de eerste plaats vanwege discussie over uh, houtkachels tegenwoordig. Hij is <laughs> heel actueel hier ja, dus. Ja. Nee, maar uh, dit is dus uit 1991 op het Amsterdamse Kleinkunstfestival, zoals je zei. En je hoort duidelijk een jongere stem. Uh, ook iets hoger. Hij spreekt iets sneller. Uh, ik wil niet zeggen dynamischer, maar hij spreekt iets sneller. Misschien ook omdat hij minder rust heeft. Uh, omdat hij duidelijk zijn grap wil maken, snelheid wil ontwikkelen... dat hoor je wel vaker. En nu is, ik wil niet zeggen dat het nu bezadigder is. Maar hij is rustiger. Dat, zoals ik in dat vorige fragment ja, kon horen. Ja. De, de tijd knaagt ook aan de stembanden. Ja, zeker. Dat is bij iedereen het geval. Bij jou en mij misschien ook wel. Ja, zeker. Ja, ja. En stilte? Kan je daar tegen? Ja, ik kan, uh, ik kan uh, op zich heel goed tegen. Stilte. Uh, ik vind stilte... Het is de spatie in de lawaai natuurlijk. Het is hier natuurlijk bijna nooit stil in Nederland. je hoort zelfs hier ook eh, snelweg. De oorsuizingen van onze moderne maatschappij. Komt uit het programma De Verwondering met Annemiek Schrijver uit 2015. Hij is wel taalvaardig. Zeer taalvaardig. Het is de taal van een dichter... maar ja. die kan het ook in gewone spreektaal uh, produceren. Prachtig uit een stilte. Weer over geluid. Het gaat bij hem natuurlijk heel vaak over geluid terecht. Stilte is de spatie in het lawaai... Prachtig. En dan het geluid van de snel, want je kent het wel, je loopt ergens in, of de hei, of door een bos, iets verderop is een snelweg en dat, dat gezoem hoor je ja, voortdurend. Ja. Hè? En dan noemt hij dan het geluid van die snelheid, de, de oorzuizingen van onze moderne maatschappij. Het is eigenlijk een beetje cynisch, want hij heeft ook last van zijn gehoor. Hij begint steeds meer last van zijn gehoor te krijgen. Hij heeft hij zelf ook last van oorzuizingen. Ik wil nog één andere uh, mooie verwoording van hem citeren. Op een gegeven moment zegt hij ergens in een ander tekst: een Vogel heeft het over vogels die de zon tevoorschijn zingen. Dat is toch mooi, Frits? Prachtig. Mijn ouders die hebben mij zo waanzinnig, en mijn broer ook, zo ik stevig goed in die wereld neergezet. En, en die zijn zo ontzettend gegaan voor het feit dat wij natuurlijk gewoon kinderen zijn met dezelfde rechten en plichten als andere kinderen. En op die manier zijn we ook behandeld. En we zijn op geen enkele wijze uh, ontzien. Al. Dat was bij Pauw in 2016... Um... Ja. Ik heb dit stukje uitgekozen ja. omdat je het hier heel sterk hoort. Uh, ook in eerdere stukjes kan je het ook horen. Maar hij is heel erg van de sterke woordaccenten. We hebben ze zo waanzinnig, zo ongelooflijk stevig... op geen enkele wijze ontzien ook... Dat hij plaatst heel sterke accenten daarmee om het wat modern, modieus... Jan Gond hanterend komt zijn tekst wel binnen bij ja, de Oostra. Misschien ook wel de performer. Ook wel de man die op het, op het podium staat. Dat ook en dat gewend zeker. is natuurlijk. Zeker, zeker. Want dit is in een, uh, bij Pauw in 2016. Dus bij een talkshow. Bij een uh, praatprogramma moet ik zeggen. En ja, ik ben eigenlijk voor het Nederlands. Dat weet ja? je. liever geen Engels. Nee, maar je, maar toch niet, je gaat het niet overdrijven. Ik man. ga niet overdrijven. Oh. Maar praatprogramma. Ik een prima woord. Maar die, prr, prr, die alliteratie <laughs> zit er mooi in. <laughs> Oké. Okay. Dan antwoordde hij gewoon niet. Dan zei hij, dan zei hij gewoon niks. Ik heb het toen anders gedaan. Ik heb hem gewoon uh, in die laatste tijd, toen hij ook veel in het ziekenhuis lag... hebben we elke dag een half uur gebeld ongeveer. En dan voerden we gewoon gesprekken over wat ik aan het doen was. Komt uit het EO-programma De Kist... waarin BN'ers worden geïnterviewd over de dood. Wat valt je op in dit fragment? Het gebruik van gewoon, het woordje gewoon. <kliek> hij, zegt vader, hij antwoordde gewoon niet, dan zei hij gewoon niks. Ik heb hem gewoon. Toen voerden we gewoon gesprekken. Gewoon. Het sluipt heel veel taal binnen, Frits. Soms betrap ik mezelf er ook op, hoor. Dat je uh, het gebruikt? Ja, die ja. zonder schuld is werpen de eerste steen, zou je zeggen. Maar iedereen gebruikt het bijna. Ja, wie zonder zonde is werpen. Wie zonder het is. zonde, natuurlijk. Ja, ja toch? Oh, ja, ja, nee, zeker misschien dat, dat jij een variant kent. Nee, ik, ik vind zonder schuld kan ook, maar zonder zonde is natuurlijk... Uh... Daar komt het vandaan, ja. Ik vind bomen heerlijk om tegenaan te zitten, te leunen en zo. Ik, uh, ik mag er ook graag tegen praten. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld, maar... Laat ik dat dan toch aan jou vertellen. Echt hoor? Ja. En, en wat horen ze dan ponje? Nou, meestal vloek als ik er tegenop loop. Ja. Ook uit de verwondering met Annemiek Schrijver. Hij gebruikt zijn handicap om grappen te maken. Ja, dat doet hij zeker. Het is een mooie grap. Ook vanwege tegen bomen praten natuurlijk. Als een hogere vorm van zijn, bij wijze van spreken. Maar die zelfspot van hem... Uh, die werkt ontzettend goed, vooral omdat hij het op een heel laconieke toon doet. Niet van: Hoor mij eens een leuke grap vertellen. Uh, nee, gewoon vanzelfsprekend, nonchalant komt het eruit. En dat werkt heel goed. Ja, daarom is het leuk. Ja, ach man, ik heb zo'n zin om lekker dat in het diepste van mijn longblaasjes ouderwets rrr, te passen. Ah. Ja, nee, nee, maar dat gaat niet meer. Dat... Ja, een conferentie uit een cabaretprogramma... Mijn laatste sigaret van tien jaar geleden alweer. Waarom heb je dit stukje uitgekozen? Uh, vanwege het ja, nee, nee. In heel veel talen is het net zoals gewoon... dat overal binnensluipt, is het ook ja, nee, ja, nee, nee, ja. Nou, ja, nee, nee, ja, nou, uh, ik heb enzovoorts. He, dat zijn van die makkelijke woordjes die iedereen er zo ingooit. Vincent Bijlo, wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we... Even denken. Couzou. Couzou is natuurlijk de ja. politicus. Hoe ik hem je moest je ze... even vergeten? Je moest even denken. Moest ja. even denken uh, ja. to, tot, tot zover. Nee, dankjewel René. Tot zover deze uitzending van de Taalstaat. Geniet van de taal om u heen. Lentegevoel maakt vast mooie woorden in u wakker. Ondertussen verwijs ik u graag naar het spreekuur van dokter Kelder. Hij ontvangt Erik Smit, Christian van der Kwaan en Marianne Olvers. Hij praat onder andere over de euro. Ik wens u een buitengewoon fijn weekend. Fijn blijven. Cairo en CRV. Weekdicht 24 maart 2018. Toen ik vanmorgen al die bloemen zag. die opschoten langs de lentepaden. met kleuren die het zonlicht zochten. uitbundig omdat ze eindelijk mochten. dacht ik daarbij onwillekeurig. ook nog even aan al die nieuwe gemeenteraden. NTO Radio 1. Do